Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie kreeg rond de wedstrijd ajax Maccabi Tel Aviv vorig jaar... te maken met geweld waar ze niet op voorbereid waren. Dat zegt de inspectie. Kleine groepjes railschoppers trokken na afloop van de wedstrijd door de stad... op zoek naar Israëlische supporters. Die werden opgejaagd en mishandeld na oproepen op social media. Er was genoeg politie op de been, staat in het rapport van de inspectie. Maar de volgende keer moet die beter voorbereid zijn op zulke hit-and-run acties... vertelt verslaggever Jeroen de Jager. Daar heb je echt... Uh... Nou, agenten voor nodig op de fiets die heel mobiel zijn. Of ook agenten op scootertjes kan je je voorstellen. Want dit is blijkbaar een geslaagde manier om te opereren. En het is niet uitgesloten dat dat gekopieerd wordt bij een volgende gelegenheid. Het verlagen van het eigen risico levert niet zoveel op voor mensen met weinig geld. Dat zegt de Raad van State, de belangrijkste adviesclub van de overheid. Het demissionaire kabinet wil het eigen risico omlaag brengen van 385 naar 165 euro per jaar. Maar de Raad zegt dat, dat dan de premie van je verzekering juist omhoog gaat. In de Gaza-strook zijn gisteren 41 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Zeker vijf mensen werden neergeschoten bij een uitdeelpunt van voedsel. De VN keurt de manier af waarop de omstreden hulporganisatie GHF het voedsel verdeelt. De afgelopen weken kwamen er al honderden Palestijnen om op dat soort plekken. En een opmerkelijk moment gisteren tijdens de Grand Prix van Canada. oud wereldkampioen Lewis Hamilton hoorde tijdens de geest een harde klap. Daarna klaagde hij over de boordradio dat hij schade had aan de bodemplaat van zijn wagen. Op beelden is te zien waardoor dat kwam. Hij knalde op volle snelheid tegen een bosmarmot. I didn't see it happen, but obviously I heard I hit a groundhock. So that's devastating. So like I love animals and I'm so I'm so sad about it. Oh god, that's horrible. Oh. Dat heeft mij nooit geholpen hier vroeger. Hij is gek op dieren, dus was er naar eigen zeggen kapot van. Hamilton werd uiteindelijk zesde in Canada. De race werd gewonnen door George Russell. Max Verstappen werd tweede. Het weer veel zon, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. In het noordoosten valt misschien een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Breukelen en Abkouden. Door een ongeluk is de rechterrijstok dicht. De vertraging is 10 minuten. vijf minuten extra op de A10. Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen Knoopend Watergaasmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Jij bent de regen, ik de kom. Jij bent de kerst, ik de bonbon. We jij aan bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, ster. jij de thee. Ik ben de kaas, ster. jij de soufflé. Ik ben de keizer, ster. jij de sneeuw. Ik sta's ben Ton Hermans, jij bent Karin.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 De wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort we dingen We de wereld Dan kopen ja. we een villa en een jacht nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Naar het is duur Nou ah ja Herman ja, Zit zitten meer in een romantisch duet Nou ik vind het toch wel belangrijk Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel heel belachelijk. Wij Wie zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch heel wat en een vries. Kom weer mijn handen Gelder, Jij nou. bent de schrikdraad ik de waarop ik, al ik al pies. Uit, ik ben de kip, jij bent de fril. Ik ben de pauw, jij bent de fil. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. Te maken, Jij bent kiter, ik het klavier. Het leek maar me het ook ster. Nou mij ook. Het leek me ook ster. Het leek me ook ster. Het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 As we wait for the ride away, we text as we talk. We're running as we walk 'cause we suffer little souls away. We smoke as we choke as we sink another coke and we grin when it blows our mind. We skate as we date as we slowly suffocate. We're running, we're running, we're running. I Slipped away, away. <laughs> So chill now, oh We've got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 Come on Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie van Amsterdam kreeg bij de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi vorig jaar te maken met een wezenlijk andere vorm van geweld dan waarmee rekening was gehouden. Dat kwam onder meer door de rol van sociale media. De Raad van State is kritisch op het halveren van het eigen risico plan levert mensen met weinig geld bijna geen voordeel op, omdat de zorgverzekering daardoor duurder wordt. In India is de tweede zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat vorige week neerstortte. De hoop is dat de zwarte dozen meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de crash, waarbij zo'n 270 doden vielen. Het weer, zonnig, maar er zijn ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, ZFM. 106.9 FM ZFM When your index is low to you